4 uur. Dit is Radio 1. met Jan Loppen en Suzanne Osman. Sigurd van Linden die wil onafhankelijk toezicht op pensioenfonds ABP. Hoe wil je dat voor elkaar krijgen? En Kees Booman komt lang, kom langs. Hij gaat het. Ik denk over minister Kamp hebben en natuurlijk over de beginnende verkiezingskoort. In Radio 1 vandaag na het internationaal met Marjan Koekoek. In het gemeentehuis van Loppersum praat minister Kamp op dit moment Groningse bestuurders bij over de toekomst van de gaswinning. Kamp werd opgewacht door bewoners en actievoerders en werd onthaald met sirenes en fluitjes. Toen hij binnen was hebben boeren met trekkers de toegangswegen naar het gemeentehuis geblokkeerd. Ze zijn niet gerust op een goede afloop. Het kabinet nam vanmorgen een besluit over de gaswinning in Groningen. Wat er besloten is, is nog niet bekendgemaakt. Premier Rutte daarover. Uh, het kabinet begrijpt dat mensen ongerust zijn. Uh, Henk Kamp is direct na besluit hierover in de ministerraad... afgereisd naar Groningen voor bestuurlijk overleg. En daarna zal hij alle details bekendmaken en op alle nadere vragen ingaan. Zojuist is bekendgemaakt wat het kabinet heeft besloten over de gaswinning in Groningen. De winning van aardgas wordt de komende drie jaar gericht verminderd. De komende vijf jaar komt in totaal bijna 1,2 miljard euro beschikbaar... voor het versterken van gebouwen, huizen en infrastructuur... en om de leefbaarheid van het gebied in Groningen te verbeteren. Ook wordt er geïnvesteerd in de regionale economie. Nederlanders winkelen minder vaak op koopavond dan vijf jaar geleden. Met name in grote steden loopt de belangstelling terug. Dat komt vooral door de koopzondagen. Mensen shoppen liever smiddags dan s avonds. Een onderzoeksbureau heeft het winkelend publiek gevraagd... naar hun belangstelling voor het winkelen op donderdag of vrijdagavond. Veel mensen zeggen ook dat ze geen tijd hebben... of dat ze vaker op internet shoppen. Steeds meer winkels sluiten daarom op koopavond. Detailhandel Nederland erkent dat de traditionele koopavond... niet meer zo populair is als vroeger... zowel onder winkeliers als onder consumenten. In Eindhoven is een jongen van 15 gearresteerd... op verdenking van handel in ivoor en huiden van beschermde diersoorten. De politie kreeg uit het buitenland tips... dat de Nederlander op internet onder meer slachtanden... van een olifant te koop aanbood. De verkoop daarvan is aan strenge regels gebonden, zegt de politie. Als je uh, die spullen uh, wil hebben of wil vervoeren of wil verkopen... dan moeten daar uh, heel veel papieren bij zitten... om het allemaal te verklaren dat het allemaal uh, legaal is. En dat had, uh, dat had het persoon niet. En dan bleek de verdachte bleek een 15-jarige jongen te zijn. Bij de jongen thuis werden twee slachtanden... een vel van vermoedelijk een jachtluipaard... en een opgezette tijgerwelp gevonden. Kenners zeggen dat ze voor de Zeeuwse kust een reuzenhaai hebben gezien. Het dier zou op 800 meter voor de kust bij Westkapelle zwemmen. Getuigen op Twitter schatten de lengte van de haai... met de karakteristieke vinnen, op 7 meter. Reuzehaaien komen voor in alle wereldzeeën met een gematigd klimaat. Maar in de Noordzee wordt de grote vis zelden gezien... en zeker niet in de winter. De reuzehaai heeft geen tanden, omdat hij plankton eet... maar dat betekent niet dat hij helemaal ongevaarlijk is. Een klap van zijn staart kan dodelijk zijn. Het weer. De komende uren gaat het regenen. Alleen Zuid-Limburg blijft vrijwel droog. Vannacht trekt de regen weg. De minima liggen rond 4 graden. Morgen sluierbewolking met wat zon. En 8 tot 11 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB Edwin Gerrits. Met ruim 30 kilometer file is het niet drukker dan gebruikelijk... op dit tijdstip op vrijdag. Er is veel vertraging bij Utrecht. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht... staat tussen Beeldhoven en Knobeldunetten 9 kilometer... Er staat een vrachtwagen die kapot is, hij lekt diesel. Het opruimen gaat een tijd duren, de rechte rijstrook is daar dicht. Het verkeer staat daardoor ook stil op de A28. Amersfoort richting Utrecht verknopen Rijnseweert drie kilometer. En er is vertraging bij de spoorwegen. Door een seinstoring rijden er tussen Hengelo en Delden geen treinen. De vertraging loopt op tot meer dan een uur.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 Avro Tros. Radio 1 Vandaag. Met Susanne Bosman en Jan Mon. Sibert van Linden is jong en misschien wel juist daarom vindt hij... dat er onafhankelijk toezicht moet komen op de pensioenfondsen. Haagse molens die hoeven niet altijd zo heel erg traag te malen. Tenminste, als het over het gas in Groningen lijkt te gaan. Kees Boman over een weekje Haagse politiek. We zijn er tot even voor half vijf. Radio 1 Vandaag. En we hebben contact met de parlementair verslaggever... van de NOS, Joost Vullings. Want Joost, jij hebt de brief waarin het besluit van het kabinet... over de gaswinning staat. Jazeker, ja, het, het persbericht. De, brief, de officiële brief van de Kamer heb ik nog niet gezien. Maar het is een, een mooi persbericht met plaatjes erbij, Jan. Dus echt, zelfs ik kan het begrijpen. Uh, nou, het, het grote nieuws is natuurlijk dat de productie... de winning van gas wordt verminderd. Uh, dat gaan ze als volgt doen. In het meest risicovolle gebied, dat is in de gemeente Loppersum... wordt de komende drie jaar de productie met verminderd. Dus dat is ter plekke op een kleine plek, een vrij grote productievermindering. De totale productie wordt ook teruggebracht tot ruim 40 uh, uh, miljard kubieke meter per jaar. Nou, dat, dat zegt je op zich niet zoveel, maar de productie ja. bijvoorbeeld dit jaar is 54 miljard kubieke meter. Dat lijkt een enorme vermindering van de productie, de totale productie, maar uh, ja, het langjarige gemiddelde is 45 miljard uh, kub per jaar, miljard kub. Dus wat dat betreft wordt de totale productie dus iets teruggedraaid, maar lokaal, dus rond Loppersum... waar de, de meeste uh, aardbevingen zijn... wordt de productie dus met 80% verminderd. Daar heel veel. En, en, en uh, dat totaal, want al die cijfers duizelen me inmiddels... Ja. De, is het, staat er ook bij hoeveel procent dat totaal is? Nee, dat hebben ze, omdat het waarschijnlijk is, om te zeggen, is uitgesplitst een beetje naar gebied... staat het er niet uh, als, als percentage van het totaal. Het hangt er ook naar welk jaar je kijkt. Zoals in, in het persbericht staat... Okay. vorig jaar is er Laat ontzettend zeen, ja. veel gas uh, verbruikt... omdat ja. het een hele strenge winter was. Ja, een ander jaar hebben en we minder gas verbruikt... Dus ja, en het geld? Wat staat daarover Er komt 1,2 miljard euro beschikbaar voor de regio. Dus voor, om, om huizen veiliger te maken. aardbevingsschokbestendiger, Om huizen de, natuurlijk de schade te herstellen. En desnoods ook waardevermindering toe te voegen. Bijvoorbeeld door huizen te isoleren. En dat is ook voor de lokale economie. economie en het verbeteren van de leefbaarheid de komende vijf jaar. 1,2 miljard euro. Joost Vullings, dankjewel. Ja, we zijn uh, overigens tot vijf uh, voor half vijf... met Radio 1 vandaag hier uh, vanuit Café de Kroon in Amsterdam... omdat we om half vijf er toch bij willen zijn... als Kampen in Groningen gaat toelichten. Want we hoorden al eerder uh, hoe hij daar is ontvangen... met allemaal toeters, bellen, letterlijk en tractoren. En daar gaat hij dan verder toelichten wat er uh, besloten is... en waar we Joost net over hoorden. Dus gaan we snel door met uh, Sivit van Linden, want Er moet onafhankelijk toezicht op het grootste pensioenfonds van Nederland komen. Dat vindt de organisatie ABP onafhankelijk. Die vindt dat uh, bij het ABP pensioenfondsen die dat toezicht, het onafhankelijke toezicht nu ontbreekt. Ze komen dan met een alternatief. En wat dat is, daar gaan we het met Siewert van Linden uh, over hebben. Uh, ja, meteen maar de, de, de hamvragen. Wat, wat is dat voor initiatief? Ja, er zijn een uh, aantal jongeren bij elkaar gekomen. En die gaan uh, gebruik maken van een nieuwe wetgeving over het toezicht op pensioenfondsen. Het klinkt heel saai, maar die geeft voor het eerst mogelijkheid... dat mensen die verplicht moesten meesparen, maar niet bij een vakbond horen dat die ook een zegje kunnen doen over hun eigen pensioen. Nou, wat Want dat is de crux, dat het feit dat uh, je, eigenlijk moet je lid van een vakbond moet zijn... wil je indirect invloed uit kunnen oefenen? Nou, de crux is dat het verplichte winkelnering is... waarbij je vertegenwoordigd wordt door een vergrijzende vakbond... waar je zelf niet door vertegenwoordigd wordt. Um, en, de, en heel veel mensen denken eigenlijk... ik weet niet of jij dat misschien ook zou denken... maar is dat je betaalt uh, elke maand premie. Dat kan al 25% van je inkomen zijn. En heel veel mensen denken dat dat op hun eigen spaarrekening komt als het ware dat je elke maand betaalt, dat het naar het pensioenfonds gaat... je spaart dat op, je belegt dat samen... en wanneer je met pensioen gaat, dan wordt het uitgekeerd. Nou, dat is absoluut niet het geval. Het gaat eigenlijk op een grote pot. En iedereen krijgt er een deeltje van. Maar hoe dat verdeeld wordt, ja, dat uh, wordt bepaald door het bestuur. En dat zijn de vakbonden en de werkgevers. En daar heb je verder helemaal niets over uh, te zeggen. Nou, nu gaat dat veranderen in 2014. En hebben een aantal slimme jongeren gedacht... oké, okay, dan willen wij ook in dat orgaan zitten... dat één, uh, het bestuur deels controleert, het, de raad van toezicht... Uh, Benoemd um, en die ook informatie kan gaan opvragen bij, die, uh, bij een pensioenfonds, in dit geval ABP. Dat we ook eens inzichtelijk kunnen krijgen welke rekening er eigenlijk wordt overgedragen. Want die informatie hebben we nauwelijks. Uh, dat zijn gewoon private stichtingen en die kunnen zelf bepalen wat ze wel niet naar buiten brengen. Je wilt vooral uh, inzicht hebben en inspraak uh, daarin. Wil je ook iets gaan veranderen? Heb je daar al een idee bij? Nou ja, ik ben zelfs dus niet een van de initiatiefnemers. Ja, dat, dat, dus dat moet. Lijst? Ik vind absoluut dat dat moet. Ik vind het uh, uh, heel erg van, eigenlijk, het is heel ouderwets. Dat ze eigenlijk de zeiden van uh, eigenlijk uh, Snapt u uw eigen pensioen niet zo goed? Geef uh, uw geld maar verplicht aan ons. En wij bepalen verder wel wat goed is. En dat gaat prima, zolang die belangen gelijk zijn. Maar nu we zien dat de er vergrijzing eraan komt. En er steeds meer gepensioneerden zijn. Ja, is de drang om te indexeren. De premies voor werkenden wat te verhogen. En, en ja, pijnlijke maatregelen uit te stellen Is heel groot. En mm -hmm. zeker omdat ja, zo'n vakbond, wat ze uiteindelijk doen... is ook maar hun eigen belangen uh, uh, En dat uh, zijn vooral uh, de belangen van de vergrijzende leden, zoals je zegt. Ja, en bij sommige pensioenfonds zijn er al minstens meer gepensioneerden... dan dus maar dat zijn, moet je zijn... dan niet ook lid worden van de vakbond? Nou ja, je kunt lid worden van de vakbond, dan heb je in feite nog steeds niet zo heel veel te zeggen. Want nee, het zijn... maar dan wordt die vakbond misschien ook iets jonger. Uh, nou, ja, dat kun is je dat doen, weer een volgende? Uh, is, de Kees, ik, een volgende is schudt heel meewarig, nee. Ben jij lid van de vakbond, Kees? Ik ben lid van de vakbond, dat, dat vind ik ook helemaal niet raar. Oh. En dat is de vereniging van journalisten. En uh, oh. nou, als je je journalisten voelt en vindt te zijn dan uh, is het wel aardig om bij een club te ja. zijn. Dus jij kan waar... al meeprappen, maar wat vind je van ja, het plan? Nou ja, ik, ik snap het plan wel, maar volgens mij zou het eigenlijk... over iets heel anders moeten gaan, want dat toezicht gebeurt al. Uh, er zijn ook bij verschillende pensioenfondsen deelnemerschade. Mensen die dus ook niet lid van een vakbond zijn... kunnen zich uh, uh, kandidaat stellen, Daarvan, ja. zodat werknemers uh, daarop kunnen kiezen... van wil jij mij vertegenwoordigen? Maar je kan natuurlijk ook actief worden binnen een vakbond... om daar eens wat kritischer te letten op hoe die vakbonden... die pensioenfondsen... Controleren, want Zie je dat van Linden? Nou ja, dat is denk ik eigenlijk, eigenlijk mijn punt. Uh, pensioenfondsen zouden bestuurd moeten worden door de mensen met de meeste kennis daarover. En er moet toezicht op komen door de mensen die ook veel weten van pensioenen. Wat ja. je nu ziet is dat vakbonden daar zitten die eigenlijk uit een ander ideaal opgericht zijn: namelijk opkomen voor werknemers op hun uh, werkvloer. En die vertegenwoordigers vanuit de vakbond naar pensioen. Ja, die hebben verder niet zoveel met pensioenen. Maar kunnen ook nu, ook, nou, nu kun, kun je al als onafhankelijk lid, zegt Kees... via andere raden invloed uitoefenen. Nou, dit, dit is dus een van die nieuwe raden, zo'n verantwoordingsorgaan. Daar hebben ze dus nu ruim duizend mensen opgezet. Uh, uh, die steunen dat. Uh, nu is de vraag of zij daar voldoende steun voor krijgen vanuit het ABP. Dan kun je in maart gaan stemmen. En dat zijn allemaal jonge, frisse mensen. En ook wat hoogleraren zoals Bas Jacobs, uh, Rick van der Ploeg, Ewald Engelen. Die dat gaan steunen om binnen die uh, pensioenfondsen veel meer... Aan te vragen voor de lange termijn vraagstukken die Vooral spelen. dus voor alle mensen die inderdaad vrezen dat de invloed van de vakbonden te groot is. al dan niet terecht, Kees. Nou, nee, nee, dat, daar het gaat het helemaal niet om. Nee, daar gaat het inderdaad oh. niet om. Dat exact, het, is, het, het, het is absoluut geen anti-vakbond Waar het om gaat is de dat. De vakbonden er... doen het alleen om je in de reden te vallen niet goed genoeg. En het is goed ja. dat die een beetje uh, opgepoord worden. om uh, mensen met beter op te letten. En vakbonden letten natuurlijk niet alleen op pensioengelden van mensen boven de 60. Ze letten op de geïnde pensioengelden en controleren het ABP of het PGGM, maar dat er daar eens een frisse wind doorheen gaat... en dat er beter wordt opgelet, dat lijkt me wel... Ik ga nou nog één keer anders formuleren voor al die mensen... die willen dat er meer mensen met kennis van zaken... die pensioenfondsen ja, controleren. Dan moet voor je maar gaan die stemmen die op die lijst van abp -onderbank. Goed, voor dit moment even dank, want we gaan weer luisteren naar muziek van My Baby. Take it as a warning. Dat was de Delta Trans-Louisiana. Dat in die funk van My Baby. Kato van Dijk, Joost van Dijk en Daniel de Vries. Nu hoorden we allemaal onze politiek commentator Kees Boman. Ja Kees, er is een soort, nou ja, zegentocht. Kan je het misschien niet noemen. Maar tocht geweest van minister Kamp naar Groningen. Om daar dus het nieuws, wat we zojuist van Joost Vullings hoorden, te gaan vertellen. Ja. Ze zijn eruit. Het ja, ze zijn eruit, maar ze zijn er nog niet vanaf. En ik denk ook niet dat het een zegentocht is... maar dat het meer een wanhoopsreis is. Uh, want de bedoeling van uh, minister Kamp straks... om uh, half vijf zullen we het aan detail weten... is om uh, die Groningers uh, rustig te krijgen en weer rustig te houden. Uh, omdat die mensen allemaal uh, zich levenloos zijn geschrokken. Van al die schade en ook van al die rapporten die allemaal bevestigen dat er iets aan de hand is. Maar ook al die politici die tot voor kort eigenlijk heel weinig van uh, die angst en die feiten uh, van de mensen in Groningen serieus hebben genomen. Ja, Dat was een van de grote klachten van de week, hadden we een peiling van het EenVandaag Opiniepanel. En een van de belangrijke punten was dat gevoel dat mensen zich niet serieus genomen voelen door de politiek. Ja, en dat is misschien wel het meest ernst. Wat er kan gebeuren, is dat er uh, geen enkele vertrouwensbasis is meer tussen uh, het bestuur en uh, de burger. Nou ja, en ik heb me laten vertellen, ik uh, kom niet uit Groningen. Maar als Groningers eenmaal uh, een neiging tot verzet krijgen, dat ze dan ook iets hebben krijgen. Ja, en ze hebben krijgen. ook al heel veel verzetsgroepen hebben, ze, hebben zich al gevormd natuurlijk de afgelopen jaren Maar ze, week, ze zijn die natuurlijk steeds maar weer laten horen. Ja, en ze zijn natuurlijk ook al heel lang niet serieus genomen. Ik heb zelf, en ik heb het nog eens nagekeken, uh, uh, zelfs de eind jaren tachtig onderwerpen gemaakt voor de radio, kamervragen van de toenmalige PvdA-kamerlid uh, Zeilstra, en die vroeg of er een relatie was aan de minister toen Smit Kroes nog, he, ze heet nu Kroes, maar toen Smit Kroes nog, en de vraag was of aardschokken bij Assen iets te maken hadden met de gaswinning. En toen kwam er een heel stellig antwoord van de minister. Een beetje in de geest zoals uh, Mark Rutte nu. Iedereen antwoordt, nee, er is geen relatie tussen die twee. Het is eigenlijk min of meer toeval. Het is jarenlang doorgegaan. steeds oh, maar er omheen gefluisterd door deskundigen. De ja, altijd deskundigen zijn er geweest. Maar natuurlijk, iedereen weet, het is dat gasveld in het noordoosten van Nederland... is zo'n beetje het grootste van de wereld. En uh, men wil toch vooral voorkomen dat, en er zijn grote belangen... Shell zit daarin, het is niet alleen de overheid. De NAM is niet de overheid. Um, grote bedrijven zitten daarin, er wordt veel geld verdiend. Het is voor ons allemaal ongelooflijk belangrijk. Maar wij durven niet uh, te erkennen, of het bestuur durft niet te erkennen... dat, uh, dus dat zoiets wat heel belangrijk is ook schade kan veroorzaken. En nu is dat nou eindelijk echt ononderwondig <tot> ja. ja. en, en dat daar toch uh, zo adequaat is, dat komt nu allemaal naar buiten... en nu zijn daar meer feiten over, maar het feit dat het bijna binnen een week geregeld is... Dat zijn de verkiezingen ja, toch, die uh, daar ja. als een soort uh, dwingende wolk boven hangen. Het is anders eigenlijk niet voorstelbaar geweest. Laten we het zo zeggen, simpeler. Als er geen verkiezingen zouden zijn, binnen een paar maanden... dan zou uh, deze hele affaire misschien nog wel uh, wat tijd gekost kunnen hebben. Daar waren ze nu niet met deze oplossing gekomen? Is dat zo? Vraag ik me dan af. Uh, ik heb het, het gevoel het dat, als, als wat je nu ziet... dat de Groningers alsnog een beetje beter, uh, uh, ja, niet serieus worden genomen. Omdat als je dus binnen een week met deze oplossing komt... dan moet je heel serieus gaan kijken, is die oplossing dan ook wel daadwerkelijk wat waard. En als je dan weet dat binnen zo'n 10, 15 jaar de gas op begint te raken... gaan we dus sowieso verminderen. Als je kijkt naar... Joost Vulling zei dat net, de politieke commentator... vergelijkt met vorig jaar. Vorig jaar was een grote uitzondering in die gasproductie. Gemiddeld zit je zo rond 42,5 miljard kub gas dat er per jaar uitkomt. Dan gaan we nu naar 41, 42... Dus um, de vermindering vindt eigenlijk bijna niet plaats met deze oh ja, oplossing. 80% op Alleen, de plek waar de grootste problemen zijn. Ja, dat is een, een, een jaaknikker op één dorp. Dus dat is een symboolmaatregel. Maar als je kijkt naar de algehele gasproductie in Groningen... dan gaat er met deze maatregel weinig veranderen. Daardoor kunnen politici hem gratis weggeven. Het enige wat je dan zou moeten waarderen... is dat er herstelgeld gaat naar mensen... wiens gevels kapot zijn um, en wiens huis onder water staat. En dat daarom? is volgens mij de enige maatregel die serieus genomen is. Ja. En die is niet zo heel groot, want uiteindelijk... willen van het gas af. Ja. Nou, misschien sluiten Kees. jullie wel op elkaar aan. Want daarom Kees, ja, denk jij ook zeker. dat minister Kamp met deze boodschap... niet nou zal bereiken ja, ik, wat ik, hij wil. Ik denk, ben inderdaad benieuwd hoe dat gewogen gaat worden door die Groningers. Wat Sirert zegt is inderdaad waar. En dat is misschien wat scherp en meteen ook wel wat cynisch geconcludeerd... wat het kabinet heeft besloten. Maar om een beetje de druk, een beetje raar in dit verband... de druk weg te nemen bij de Groningers... is om te zeggen, daar waar het het ergste is en het meest zichtbaar... de schade en de problemen... Daar gaan we fors uh, minderen, maar voor de rest gaan we uh, gewoon door. En de vraag is of dat laatste punt gewoon doorgaan op andere plaatsen... wat uiteindelijk toch in dat hele gebied tot schade zal leiden op termijn... Uh, of die Groningers dat uh, accepteren. Maar ja, het is wel ook onze economie en onze begroting en ons straks groter wordende tekort of maar minder binnenkrijgen. is het met Kees? Want, want er is overleg geweest, hè, Kamp, met de oppositiepartijen, de, ja, ja. de, de vaste uh, steunpartijen, ja, zeg maar. Wat, wat op zichzelf al uh, heel bijzonder is, dat ook hier weer uh, die meest geliefde oppositiepartijen ervoor nodig waren om dit een beetje dicht te smeren, zodat er in de Tweede Kamer geen hijsa over is. Maar laten we wel wezen, uh, een een half jaar geleden dacht ook een van de coalitiepartners... over deze hele kwestie nog heel anders. Er waren twee moties in de Kamer van D66 over de schade... over onderzoek naar de financiële uh, oplossingen. En wie waren de tegenstemmers, de VVD en de Partij van de Arbeid. En wie hebben we afgelopen woensdag in Groningen uh, gezien. En die zegt, de solidariteit moet weer naar Groningen komen. En wat voor geld het ook kost, uh, dat kan niet schelen. Dat niet de Groningen gezien, ja. moet eindelijk worden terugbetaald. Dat was de Partij van de Arbeid. Mm -hmm. Waarom? Diederik Samson omdat de Partij van de Arbeid heel groot is in Groningen. En heel groot wil blijven bij verkiezingen. Ja, en is, is dat een punt wat je zei van die verkiezingen komen aan dat voel ik? Voel je verder nog verkiezingskoorts als je daar... Nou, vooral bij mijzelf ook. Uh, ja. uh, ja? nee, maar uh, nee, Interessant. Ja. Ik, ik voel uh, die verkiezingskoorts uh, natuurlijk. Ik bedoel, uh, dinsdag was het gedoe over Sochi. Uh, en nu, een dag later, werd het opeens uh, gas. Over een paar weken is het uh, uh, voorlopige vrijlating van... Van de G. En zo zal er elke week iets zijn. wat partijen eh, heel onderscheidend van elkaar zal doen reageren. Wat overigens voor de coalitie het er niet gemakkelijker op maakt. Daar okay, okay. nou gaat het rommelen vooral. Dan we gaan erop letten. En vooral ook dankzij jou, Kees Boman. Dank ook, zien het van Linde, voor het verhaal over de pensioenfondsen. Dit was Radio 1 Vandaag voor vandaag. Voor deze week, we zijn er volgende week weer vanaf twee uur op Radio 1. We gaan er iets eerder dan gebruikelijk uit. Vanwege dus inderdaad, minister Kamp die gaat spreken in Groningen. U hoorde My Baby hier vandaag live in Café de Kroon. Ze zijn te zien morgen in Groningen in Noorderslag. En als u ze daarna wilt zien, moet u naar Hongkong of Nieuw-Zeeland. Of anders dan koopt u gewoon de CD okay, My Baby Loves Voodoo. En we hebben het NWS-journaal, denk ik, nog voordat we naar de persconferentie gaan... bij Jan Koekoek. Dit is Radio 1. Van het aardgas in Groningen wordt de komende drie jaar gericht verminderd... heeft het kabinet besloten. Er komt extra geld beschikbaar voor het versterken van gebouwen... huizen en infrastructuur en om de leefbaarheid van het gebied te verbeteren. De komende vijf jaar in totaal bijna 1,2 miljard euro...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 Juweliersketen Sibel verkeert in grote problemen. Vandaag zijn alle 36 winkels en de webshop dicht. Eerder werd nog eens tegengesproken dat de keten failliet is. Er werken bij 160 of 170 mensen, moet ik zeggen, bij Sibel Juweliers. En het regime in Syrië wil gevangenen ruilen met de oppositie. De minister van Buitenlandse Zaken zei op bezoek in Moskou... dat er van beide kanten lijsten met namen moeten worden opgesteld. Ook heeft de minister een plan voor een staak te vuren in Aleppo... de grootste stad van Syrië. Tot zover. Dan het weer met Gerrit Hiemstra. In het zuidwesten van het land, daar regent het nu wat. En uh, vanavond neemt de kans op regen ook in de rest van het land geleidelijk toe. Alleen in Limburg en Zuidoost-Brabant blijft het droog. Vannacht trekt de regen naar het noorden weg, kan even opklaren, maar het blijft overwegend droog. De temperatuur die daalt naar een graad of vijf. Het blijft ook wat waaien uit een zuidelijke richting. Morgen begint de dag droog, er is veel bewolking, dat wel. In de loop van de dag klaart het vanuit het zuiden steeds meer op... en vooral in de middag schijnt de zon van tijd tot tijd. Het blijft ook smiddags droog en de temperatuur die komt uit op een graad of 8 tot 10. De wind waait morgen uit zuidoost, is matig, kracht 3 tot 4... in het warre gebied en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5. Zondag is er veel bewolking, in het midden- en oosten kan het wat opklaren. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 6 tot 9 graden. In het noorden dan een stevige oostenwind...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 Twee belangrijke beslissingen op deze vrijdag 17 januari. Eentje in Washington. Nobody is listening to your telephone calls. Ja, ja. En? 3,4 op de schaal verrichten. Willen jullie ons dan eerst kapot hebben? Derde aardbeving in drie dagen tijd. Jullie hebben het dadelijk dood op je geweten. Het lang verwachte aardgasbesluit van het kabinet Rutte 2. Het LOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen. Goedemiddag, want er is door de Groningers gesmeekt... om aandacht voor hun problemen door de winning van aardgas. Vandaag heeft het kabinet een besluit genomen. U heeft het kunnen horen in het journaal en op Radio 1. Minister Kamp kon het zo persoonlijk vertellen in Loppersum. Zo klonk het vanmiddag toen Kamp aankwam. Ik kon niet helemaal goed zien. Nee. Hij kon het wel horen, denk ik. Ja, ik denk wel. Ja. Riemkamer is uh, bij of in het gemeentehuis van Loppersum. Waar met smart gewacht wordt, kan ik mij voorstellen op minister Kamp. Rien, zie jij al wat? Zeker. Uh, nou, ik zie wel wat beweging. Ik zie minister Kamp nu uh, naar buiten lopen misschien wel. Ik weet niet. Ik loop even erachteraan, want dat is een rare kant op. Eens even kijken, ja, hij loopt nu naar voren toe. Oh nee, wacht even. Dat is de, de route richting de persconferentiezaal. Dus die neemt een andere route dan wij. Uh, dus de persconferentie gaat zo beginnen. Ja, je hebt het al uh, verteld. We hebben het gemeld op Radio 1. De, het besluit van, uh, van de minister om. Uh, Zeker ook bij Loppersum, hier, in deze regio, de komende drie jaar... ...om de hoeveelheid gas terug te brengen, de winning met 80 procent. Ouais. Dit is de woordvoerder van de minister. u legt uit wat er allemaal gaat gebeuren. Laten we maar gaan luisteren. Minister Kamp heeft plaatsgenomen achter de microfoon. Ook de commissaris van de Koning zit er, de burgemeester van Loppersum. En de directeur van der Nam de Nam zit helemaal op de hoek. Ze worden omstuwd door fotografen die gaan nu terug en Mr. Kamp gaat naar het spreekgestoelte. Hij kijkt even door het raam. Hij ziet daar, ik denk zo'n 300 actievoerders, verontruste bewoners misschien. En hij gaat nu beginnen. Dames en heren, de ongerustheid en de boosheid bij de mensen hier in dit gebied wordt breed gedeeld. Het zijn hier rustige en redelijke mensen die bezorgd zijn over hun veiligheid... over wat er gaat gebeuren met hun woning en met hun woonomgeving. Het land wat ze hier zelf, het mooie Groningse land, wat ze met elkaar hebben opgebouwd. Mensen hier vinden het oneerlijk dat iedereen in Nederland profijt heeft van het aardgas... en dat zij hier met de brokken blijven zitten. En ze zijn ook boos dat het verband tussen de aardgaswinning en de aardbevingen lang is ontkend... En nu blijkt dat zonder enige twijfel wel degelijke feit te zijn. De mensen hier die lopen risico's ze lijden schade. Ze zien hun eigen huis, maar ook hun kerken en hun monumenten beschadigd raken. En ze vinden dat een adequate beleidsreactie, en daar kijken ze ook mij voor aan, veel te lang uitblijft. Er is denk ik meer dan bezorgdheid en boosheid bij de mensen hier in het gebied. Ze zijn verontwaardigd. En ze vinden dat hen onrecht wordt aangedaan. Het staatstoezicht... Voor op de mijnen heeft, denk ik, um, in het najaar van 2012 terecht de noodklok geluid. En het staatstoezicht heeft er samen met de Groningers hier in het gebied voor gezorgd... dat iedereen ervan doordrongen is geraakt dat er echt wat moest gaan gebeuren, dat er iets moest gaan gebeuren. En ik zeg iets, maar het is meer dan iets, er moet veel gebeuren hier in het gebied. En het aardbevingenprobleem is een probleem van heel Nederland, van alle Nederlanders omdat heel Nederland is aangesloten op dat Groningse gas. En ook nu, op dit moment, zijn onze huizen warm. En wij kunnen koken en we hebben elektriciteit. En dankzij het Groningse aardgas. En ook onze welvaart, hoge welvaartsniveau in Nederland... dat hebben wij voor een deel aan dat Groningse aardgas met z'n allen te danken. En de ernst en de urgentie van het probleem... en de grote betekenis ook van het gas voor iedereen in Nederland... Dat heeft ertoe geleid dat ik echt moest zorgen dat er een verantwoord en een doordacht besluit zou komen. En een verantwoord en een doordacht besluit, dat vergt een hele goede voorbereiding. Het afgelopen jaar heb ik voor een goede voorbereiding gezorgd. ...actievoerders bij het raam zijn gekomen, ze timmeren op het raam. En de minister stopt ook even de toelichting. Ze zijn, er staan hekken voor het, voor het gemeentehuis. Maar uh, die hebben ze opzij geschoven, kennelijk. En uh, ik heb het idee dat ze zelfs ook naar binnen komen. Je hoort het misschien. Ze st tikken op de ruiten. Drink, ik onderbreek jou even, want wij kunnen zien wat er buiten gaande is. En dat is nogal okay. wat. Uh, want Karin Albert is buiten. Karin, wat zie jij? Wat okay. gebeurt er allemaal? Vuurwerkbonden gaan af. Ja, Oké. Okay. Karin, je bent nu in de uitzending. Vertel maar, wat zie je allemaal? Nou ja, ik zie en ik hoor vooral veel. Uh, net een paar seconden geleden duwden actievoerders die al de hele tijd zich aan het opwinden uh, waren en steeds harder gingen loeien en fluiten. Duwden de drangenhekken uh, open. Gingen vervolgens uh, richting het, van het gemeentehuis. En op de achtergrond hoor je nu al mijn afgaan. Oké, okay, okay, nou. Even nou. een bommetje. Uh, op de sal. Wij horen de, de vuurwerkbommen bij al afging, Karin. Helaas is het geluid niet al te best. Um, wat ik voorstel, is dat wij teruggaan naar minister Kamp. Um, ondertussen proberen we de lijn met Karin buiten beter te krijgen. Ja, de mensen buiten willen kennelijk niet wachten op wat minister Kamp te melden heeft. Of zijn ontevreden over wat ze al gehoord hebben. Laten we maar even kijken wat hij nog te zeggen de heeft. Om meteen na dat besluit in de ministerraad ook hier naar het gebied toe te komen. En dat besluit toe te lichten. Dit is een besluit dus dat gebaseerd is op uitgebreid en op diepgaand onderzoek. En eh, dat in het bijzonder ook gebaseerd is op een advies wat we van staats staatstoezicht hebben gekregen. Een advies van de stuurgroep die alle onderzoeken in het afgelopen jaar heeft begeleid. En een advies van de technische Commissie Bodembeweging. Het hele proces wat we het afgelopen jaar hebben doorgemaakt eh, met elkaar toen we eh, het besluit van vandaag hebben voorbereid. Dat is een proces dat gestart is met de aardbeving in Huizingen. En dat was in augustus van het jaar 2012. Daarna is het op gang gekomen. Zijn alle onderzoeken verricht, zijn de adviezen binnengekomen. En nu zijn we zover dat die adviezen er zijn, dat die onderzoeken er zijn. En inmiddels uit die onderzoeken is gebleken dat de gaswinning hier in Groningen dat dat zonder twijfel de oorzaak is van de aardbevingen. Ik heb al gezegd, in het verleden werd daar anders over gedacht... of werd daar niet over gesproken. Maar nu op dit moment kan over dat feit geen enkele twijfel meer bestaan. Nou, terwijl dus de minister duidelijk is geworden dat er een direct is verband is... tussen het winnen van aardgas en de aardbevingen in Groningen en omgeving... gaat het protest buiten bij het gemeentehuis van Loppers... onverminderd voort. En je ziet ook op de beelden um, die wij hier bijvoorbeeld binnenkrijgen... op televisie, dat de fotografen... Waar we eigenlijk helemaal niet meer geïnteresseerd zijn in de woorden van minister Kamp. Maar alleen maar richting de ramen gaan om daar te fotograferen wat er gebeurt. Zullen wij ook nog eens naar de ramen gaan? En naar buiten, naar Karin Alberts. Karin, kan jij nog eens vertellen wat, wat er allemaal gebeurt? Ik kan je zeggen dat ze helemaal niks verstaan van de woorden van minister Kant. Want mensen doen ook helemaal geen moeite om de persconferentie te volgen. Is ook een beetje lastig, tenzij ze toevallig een radioontje bij zich hebben en radio 1 naar luisteren. Maar uh, deze zijn vooral druk bezig om hun voeden uh, om de uiting aan te geven. En dat doen ze met vlaggen, dat doen ze met gefluit, dat doen ze met vuurwerkgommetjes. Uh, wat ik al zei, de hekken werden opzij geschoven. Nou, op dat moment heb je het wel even te doen met dat voor politieagenten, wat hier staat. Hmm. Want kennelijk was mij hier helemaal niet op voorbereid. Nee. Want tevoren hoorde ik dat ook. Hè. Mensen zijn wel boos, maar ja, het zijn Gronikers. En ik moest inwendig al, eh, want dat vond ik ook wel typisch. Um, uh, kalre, oh weet die, um, de minister die gebruikte de woorden, het zijn hier kalme en redelijke mensen. Dat waren ongeveer de eerste woorden van zijn persconferentie. En op dat moment vond, vond Buiten al zo te loeien dat ik dacht, nou ja, kalm, redelijk. Ik, ik heb er een beetje mijn vraagtekens bij. En nou ja, kort daarop gingen de hekken neer. En liepen de mensen naar het raam en staan er nu, uh, ja, maar, gebaren. Maar Karen, begrijp ik dan goed dat zij... Uh, want inmiddels is al bekend dat uh, het kabinet de gaswinning zal gaan verminderen in de komende drie jaar. En dat Loppersum, dat het daar vooral uh, enorm naar beneden zal gaan. Daar zijn ze dus niet tevreden mee. Kunnen we dat concluderen? Maar dat kon je eigenlijk vanmiddag al wel zeggen. Want de mensen... Ik heb er aardig wat gesproken omdat ik hier al de hele dag ben. Uh, dan ligt u het voor Ja, de berichten zijn... Het gaat flink naar beneden gebracht. En dan zei iedereen... Ja, maar dat is niet genoeg. Uh, de, de, de schade is eigenlijk al aangericht. Want zelfs als ze nu zouden stoppen... Dan nog is de verwachting dat pas de komende tijd... De hef, heftigste aardbevingen zullen uh, plaatsvinden. Omdat de afgelopen jaar er zo ontzettend veel gas uit de uh, grond is gehaald. Okay. Dus veel mensen zijn op voorhand al... Ja, ja, eigenlijk, eigenlijk kan hij het nooit goed doen. Wat, waar hij ook mee komt, uh, het zal niet genoeg zijn voor nee. ons. Nou, dan ben ik wel benieuwd of minister Kamp ondertussen uh, onverstoorbaar doorgaat. Rienkamer, Kamer, wat zie jij in het gemeentehuis? Er ook voldoende aardgas uit die ik zie een uh, onverstoord doorgaande minister... Het die het uitlegt die putten putten wat er allemaal nodig is om uh, het hier veiliger te maken. En uh, wij kijken naar hem en achter hem zien verloor. we dus uh, die boze demonstranten staan. Ik zag net dat er ook voorbij komen. Ik kon het moeilijk verstaan wat Karen allemaal... Vertelde, maar vanuit hier lijkt het nu uh, redelijk rustig geworden buiten. Ze staan nu voor het raam. Er staat een, uh, een rijtje politiemensen ook. En ondertussen heeft uh, de minister verteld... dat uh, er de komende drie jaar er, uh, is berekend... dat er een maximale kans op uh, aardbevingen van 4,1 op de schaal van Richter is. Dat is dus iets zwaarder dan de zwaarste tot nu toe. 90% kans en 10% kans op nog een wat zwaardere aardbeving. En hij heeft uitgelegd dat mede daarom de productie hier in Loppersum... ...terug zal gaan de komende drie jaar met 80 procent. En uh, verder legt hij de besluiten nu dus onverstoord uit. Het jaar daarvoor was het 48 miljard. Afgelopen jaar was het 54 miljard kubieke meter aardgas die gewonnen is. Dat kan dus nu niet meer. Nu wordt er een bovengrens gelegd van 42,5 kubieke meter. 42,5 miljard kubieke meter. En wat je gaat zien, dat dat in 2015 diezelfde bovengrens zal zijn. In 2016 zal het wegzakken naar 40 miljard. En de jaren daarna zal het verder wegzakken... vanwege de natuurlijke afname van de winning... omdat het, eh, veld, het Groningenveld langzaam uitgeput raakt. Voor de komende drie jaar is de situatie dus duidelijk. Wat de risico's betreft, voor de langere termijn... na met name een periode van vijf jaar... weten we niet hoe die risico's zich ontwikkelen. Omdat de inschattingen van experts... die daar een jaar lang conscientieus en uh, met alle kracht mee bezig zijn geweest... die inschattingen van die experts die lopen uiteen. Uh, er is heel veel dat we nog niet weten. En wij zullen dus die periode die er nu is, een periode van, uh, van, uh, van drie jaar... Uh, we nemen nu een besluit voor een periode van drie jaar... We zullen die periode benutten om niet meer alleen afhankelijk te zijn van statistieken en statistische berekeningen en van, van modellen die gemaakt worden. Maar we zullen in die periode van drie jaar metingen gaan verrichten, voortdurend metingen gaan verrichten in het Groningse aardgasveld. Zodat we op grond van die metingen weten over drie jaar wat ook de risico's voor die periode daarna zijn en daar dan een besluit op kunnen baseren. En wat we ook zullen doen in die periode van drie jaar... is komen tot een breed gedragen risicobeleid. Omdat op dit moment over het te voeren risicobeleid... ook nog heel verschillende opvattingen zijn. En ik vind het belangrijk om als wij voor een langere periode... weer opnieuw een besluit gaan nemen over drie jaar... dat we dan zorgen dat we een breed gedragen risicobeleid hebben. Zodat we op grond daarvan ook onze besluiten kunnen nemen... en die ook kunnen uitleggen aan al die mensen die daar, die daar mee te maken hebben. Het kabinet doet niet alleen iets aan de omvang van de aardgaswinning zelf. Het gaat dus niet alleen om een gerichte vermindering rond Loppersum... en om een cap op de totale winning van aardgas. We gaan ook andere dingen doen. En ik heb dat een jaar geleden ook al aangegeven dat we dat zouden doen. In de eerste plaats schadevergoeding. Alle schade moet vergoed worden. In de tweede plaats we moeten preventieve maatregelen nemen... om die schade zoveel mogelijk te voorkomen... En in de derde plaats moeten we zorgen dat we ook um, het, het gebied perspectief bieden. Dat er dus tegenover deze dingen waar ik net over gesproken heb... dat er ook iets tegenover staat wat, um, wat als positief wordt ervaren... en wat positief uitpakt voor het gebied, voor de mensen in het gebied, voor hun omgeving. En daar moeten ook maatregelen voor genomen worden, heb ik toen gezegd. En dat gaan we nu ook allemaal doen. Het kabinet heeft een aantal besluiten genomen uh, op dit punt... en ik ga ze even kort met u uh, doorlopen. In eerste plaats hebben wij voor de komende vijf jaar, dus we nemen een besluit voor drie jaar, maar we maken nu een programma voor vijf jaar. En voor de komende vijf jaar hebben we afgesproken dat er een raming moet zijn voor de schadevergoeding hier in dit gebied van 250 miljoen euro. We hebben ook afgesproken dat om de benodigde preventieve maatregelen te kunnen nemen aan de woningen en aan de overige gebouwen, monumenten en andere gebouwen, dat we daar een nog hoger bedrag voor nodig hebben. En daar hebben we een bedrag van 500 miljoen euro voor de komende vijf jaar voor geraamd. En we hebben voor de versterking van de vitale infrastructuur in het gebied, en dan moet u denken aan een gloorleiding die hier loopt, C2000 noodnetwerk, u moet denken aan de elektriciteitsleidingen die hier lopen, de hoge spanningsnetwerken. Denk ook aan de gasleidingen die hier loopt en een grote rioleringshoofdleiding die hier door het gebied loopt. Die vitale infrastructuur, daar moeten ook versterkingen worden aangebracht. En daarvoor ramen wij een bedrag van, 800, van, van 100 miljoen euro. En Dat betekent met die 250. Met de minister zegt heel 500, eventjes 700 miljoen euro, miljoen euro. Maar goed, het komt jaar, neer op 100 5 miljoen 5 euro. 5 dus 5 voor 5 schade aan infrastructuur. Um, Rien Kamer luistert nu nog eventjes mee met de minister. Ondertussen u hoort dat steeds op de achtergrond het aanhoudende protest van de mensen uit Groningen vlak voor het gemeentehuis van Loppersum. Nog maar eventjes naar Karin Alberts. Wat zie jij daar op dit moment, Karin? Nou, op dit moment rijden er twee grote tractoren richting het gemeentehuis. Omdat alle politieagenten zich voor het gemeentehuis hadden geposteerd. Omdat uh, eerder al de, de, de actievoerders uh, dichterbij kwamen. Waren er dus geen politieagenten meer om de andere hekken te beschermen. Nou, die zijn nu door de actievoerders allemaal op, opzij gezet. Daar komt dan een derde tractor aan. Met uh, zo'n hefarm een beetje dreigend geheven. Een man, een actievoerder gekleed als kerstman. Uh, is hem aan het uh, aanwijzingen geven hoe hij zich dicht bij het, bij het gebouw kan komen. Ja, op dit moment heel veel lawaai, heel geschild. Uh, en, en ja, uh, ik kan niet helemaal inschatten. Ja, of ze nu alleen hier dreigen gaan stilstaan, of dat ze de actie nog verder gaan verharden. Maar het is wel toch behoorlijke chaos hier. Ja, ja, En ik kan mij voorstellen dat uh, het voor minister Kamp straks nog knap lastig wordt om daar weg te komen uit Loppersum of niet, Karin? Ja, ja. en dat was ook wat die uh, mensen die die tractoren besturen. Er zijn er een stuk of 30 in totaal. Die hebben alle wegen uh, en die zijn er een stuk vier, vijf wegen die uiteindelijk bij het gemeentehuis komen... ...afgesloten met hun tractor. En uh, daar straks sprak met een van hen en zei van... ...ja, hoe lang ga je daarmee door? En toen zei hij, nou, totdat we krijgen wat we willen. En ik dacht, ja, ja, dat gaat toch niet gebeuren. Het zei van, nou... Vannacht staan we hier niet meer, hoor. De, de minister kan gewoon thuis slapen. Maar goed, dat zei hij um, voordat uh, de vlam in de pan sloeg. Dus mm -hmm. Ik weet niet uh, waar dit toe gaat leiden. Maar in elk geval, uh, laat ze hun tanden zien hier in Groningen. Ja. Die kalme Groningers. Ja. Nou, nou, ja. wat zei de minister, rustige en redelijke mensen zijn het. Maar ze zijn wel ontzettend boos in Groningen. Je hoort het vanuit Loppersum, Karin Alberts. Bij mij hier in de studio is Peter van der Graag. Onafhankelijk technisch geoloog. Meneer Van der Graag, fijn dat u er bent. Um, goedemiddag. U heeft meegeluisterd naar minister Kamp voor zover dat ging. U heeft ook de Kamerbrief gezien van de minister... Uh, van het kabinet over dit aardgasbesluit... en de vermindering van de winning van aardgas. Is het genoeg? Uh, nou, ik heb uh, in korte tijd geprobeerd uh, uh, de nieuwsfeiten tot me te nemen. Uh -huh. En uh, naar mijn mening... Uh, is het uh, besluit van de minister vooral wellicht... voor de mensen van Loppersum een, een verschil met vroeger. Uh -huh. Maar als ik uh, goed reken, zie ik dat de totale vermindering... van de, de aardgaswinning in Loppersum, Loppersum uh, bereikt gaat worden. Dus in alle andere putten, en dat zijn er nogal wat... gaat men gewoon op dezelfde voet uh, verder... Dus begrijp ik nou goed dat u zegt dat die 80% vermindering van gaswinning in Loppersum... goed is voor uh, de 10 miljard kubieke meter die minder gewonnen zal worden? Ja, men zegt uh, ja, er werd 15 uh, kubie uh, miljard kubieke meter gewonnen. Dat gaat teruggebracht worden in de cluster Loppersum tot 3 miljard. Uh -huh. Nou, dat is uh, 15 min 3 is volgens mij 12. En als je dat bijvoorbeeld van de maximale productie van, dit jaar, van vorig jaar uh, aftrekt... Ja, dan, dan kom je op die 42 miljard kubieke meter. Dus de mensen in Loppersum die zouden kunnen zeggen... ja, hier gaan we minder winnen. Maar de rest van de mensen boven het aardgasveld... die blijven gewoon dezelfde aardgaswinning zien... zoals we hebben gezien vorig jaar en het jaar daarvoor. Maar dat komt dan meer op mij over als um, incidentpolitiek van dit kabinet. En niet zozeer um, beleid voor de toekomst. Of ja, hoe, hoe kijkt u daar Nou, het, Misschien uh, met gas is dat moeilijk, maar dat lijkt uh, dweilen met de kraan open. Hoe bedoelt u dat? Nou, ja, naar mijn mening heeft uh, het kabinet nagelaten... de laatste twintig jaar inzicht te krijgen in bodembeweging... In aardbevingen. En met mijn collega's uit Amerika en Canada zijn we ook bezig met de materie. En we zien dat als je bijvoorbeeld 20 jaar geleden tiltsensoren had geïnstalleerd. Om verschillende, tildsensoren? Tildsensoren, mm -hmm. uh, om verschillende putten. dan had je de relatie kunnen leggen tussen de winning op die locatie. Mm. en de bodem die daarmee gepaard gaat. Maar minister Kamp geeft nu aan dat er gemeten gaat worden... vanaf nu, ja, in nou, Daargansvelden. Is dat goed nieuws? Het is goed nieuws. Als hij wel de goede meetmethode gebruikt... is dat uh, redelijk goed nieuws. Er zijn weer altijd nuances aan te brengen... meneer ja. Van der graag Laten we nog heel eventjes teruggaan... naar de persconferentie. De toespraak tot nu toe van uh, de minister. Rienkamer. Wel heeft u nog belangwekkende zaken gemeld? Ja, hij is nog steeds bezig met de miljoenen uit te delen. Zo lijkt het wel hier in het gebied. En het is een beetje een een raar gezicht. Want hij staat dus ons uh, toe te spreken. En achter hem schoof een van die tractoren waar Karen het een paar minuten geleden over had. Heel langzaam in beeld. De zwa het zwaailicht van, de, van die tractor die staat nu precies boven zijn hoofd. Uh, dat is denk ik ook precies wat de demonstranten buiten willen. Het lijkt daar nu iets rustiger geworden. En uh, wij luisteren naar uh, de minister. Die heeft verteld overigens, en dat is goed nieuws voor de huizenbezitters hier in de regio, dat uh, uh, ook in dit gebied significante uh, waardedaling is vastgesteld. Dat raar dat het goed nieuws maar is, maar de eerste twee kwartalen de zei de minister konden we hier, uh, geen zien verschil zien met de, de rest van de regio, van, de, de, rest van de rest van Nederland. Nu is dus komen vast te staan dat hier de waarde van de woningen wel degelijk sneller daalt dan elders in, de, in het land. En daardoor komt er een regeling, een compensatieregeling uh, voor de mensen die hun huizen met verlies, extra verlies moeten uh, verkopen. En uh, er worden, uh, nou, ik heb alles welke opgeteld, zo'n zo 200 tot 250 miljoen worden gestoken in verbeteren van de woningen hier. De dus isolatiemaatregelen. Er komen zonnepanelen op het dak. Er, er de wordt snel net aangelegd. Dorpscentra worden de verbeterd. De nou, daar is hij nu mee bezig. En het is zeer de vraag of de mensen, of met name de mensen opzicht, hier buiten, uh, of ze dat allemaal wel van de is vinden. Wij gaan dus aan die dialoogtafel gaan we deze zaken bespreken. En vervolgens op grond van de adviezen die we van die dialoogtafel zullen krijgen, zal het verder uitgevoerd worden. Ik heb al gezegd, wij moeten het vertrouwen uh, weer herwinnen van de Groningers. Dat kan alleen maar door daden. En om die daden te kunnen realiseren is het belangrijk dat je als overheden samenwerkt. Wij werken als overheden samen omdat dit wat we nu opgezet hebben... dat is een afspraak die we gemaakt hebben tussen de provincie... tussen de betrokken gemeenten, de burgemeesters in dit uh, gebied... en ik als vertegenwoordiger van het kabinet van de, de Rijksoverheid. We hebben hier ook afspraken over gemaakt met de NAM... die uh, datgene wat ik net heb gezegd ook uh, mede tot stand heeft laten komen... mede uitgedacht heeft en ook zal zorgen dat hun bijdrage aan uh, het hele programma... dat dat ook uh, voor elkaar komt. Op die manier zullen wij zorgen dat in een gebied waar de aardbevingen zijn... waar de aardbevingen ook zullen blijven als gevolg van de gaswinning in het verleden... en als gevolg van de gaswinning die nog plaatsvindt... en die nog ook in de toekomst plaats zal vinden... wij zullen ervoor zorgen dat in dit gebied schade zoveel mogelijk voorkomen wordt, schade hersteld wordt, schade gecompenseerd wordt... en dat er ook iets tegenover gezet wordt... waardoor dit gebied, net als de andere gebieden in Nederland... de kans krijgt om zich op een positieve manier te ontwikkelen. Wij geloven in dit gebied en we zullen zorgen dat de potentie van dit gebied... dat ook benut gaat worden. Dank u wel de toespraak van minister Kamp. Waarin hij dus heeft aangegeven dat de gaswinning gericht verminderd zal worden. En al met name in Loppersum. Uiteraard gaan we hier nog over verder praten. Dat doen we zo dadelijk. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Want er gebeuren ook nog andere dingen om ons heen. Wat dacht u van de Hockey World League? nederland australië de halve finale in New Delhi in India. Tim Steens volgt de wedstrijd. Hoe gaat het met de Nederlanders, Tim? Ja, wat moet ik zeggen, Laren? Nou, het is in ieder geval een hele spannende wedstrijd. Want uh, we zijn uh, nog acht minuten verwijderd van het einde van de wedstrijd. We zitten dus diep in de tweede helft. Bij rust was het 2-0 voor Nederland. En dat was, uh, ja, op zich uh, speelde Nederland goed in die uh, laatste fase van de eerste helft. Het werd 1-0 door Constantijn Jonker. Toen 2-0 door Mink van der Weeren. Een strafcorner. En dat was ook de ruststand. Maar daarna zette uh, Australië een tandje bij in de tweede helft. Toen werd het 2-1 door Kieran Govers. Ook uit de strafcorner. 2-2 door Russell Ford. Een veldgoal. Een mooie tip in. En even later weer Kieran Govers. Het is een mannetjesputter, die Govers, Want hij benutte ook de vijfde strafcorner voor Australië. Dat was 3-2 voor Australië. En toen had Nederland het even moeilijk in die fase. Maar zojuist, ik denk een minuutje geleden, werd het 3-3. Het was een voorzet van Jeroen Hetsberger. Die werd door Kiel Brown, Australische verdediger, in zijn eigen doel getikt. Dat betekent dat we nu op 3-3 staan met nog 7,5 minuten spelen. Er is geen verlenging in de wedstrijd. Maar mocht het gelijk blijven na, na deze reguliere speeltijd, dan volgen er shootouts. Okay is het nog niet zover. En proberen beide ploegen die shootout te voorkomen. Maar het blijft heel spannend in deze slotfase van die halve finale. Dankjewel. Tim Steens, haal ons op de hoogte. Als er wat gebeurt, dan horen we het in deze uitzending. Ik zie dat um, bij de persconferentie in Loppersum in het gemeentehuis... inmiddels uh, de commissaris van de Koning uh, zijn verhaal vertelt. Dat is Max van den Berg. Hij is altijd zeer kritisch uh, geweest over de gaswinning. En vooral de achterstelling van zijn regio. Heel even luisteren. ...of tot opkoop van woningen. En ook worden maatregelen genomen voor preventieve verbetering van de infrastructuur. Ja, dat lijkt toch een herhaling van wat minister de Kamp zegt. De um, ik wil nog eventjes naar onze gast, Peter van der Gaag... onafhankelijk technisch geoloog, hier bij mij in de studio. We hoorden de minister zeggen dat um, ze het vertrouwen van de regio moeten herwinnen. Als u nou zo geluisterd heeft naar de minister en uh, de Kamerbrief heeft gelezen, want dat heeft u uh, heeft u dan het idee dat hiermee, ook al zijn de Groningers nu buiten nog steeds woest, ze het vertrouwen zullen winnen, herwinnen? Uh, naar mijn mening, uh, ja, denk ik dat het vertrouwen gewonnen kan worden als je onderzoeken verricht die op onafhankelijke basis uh, de nieuwste wetenschap uh, uitkomsten. Uh -huh. Ja, toepast op Groningen. En dat is nu niet het geval? Ik ben uh, helemaal niet onder de indruk van uh, de onderzoeken... zover ik ze tot nu toe heb kunnen lezen. Want heeft er altijd iemand ergens een belang? Is ja, dat wat u zegt? Nou, wat ik zeg is dat nu wordt alleen de gaswinning uh, besproken. En mijn eerste vraag bijvoorbeeld ten aanzien van de onderzoeken is... waarom worden niet andere mijnbouwactiviteiten in hetzelfde gebied erbij betrokken. Uh -huh. Wat is... Men heeft het hier over de infrastructuur. Boven het gasveld, Slochteren... bevinden zich op uh, 1000 tot 1500 meter diepte gasopslagen in zoutpeilers. En wat is het effect van een aardbeving precies daaronder? En dat hoor ik. Ik, ik vind dat het eerste wat men had moeten onderzoeken. Zoals vele andere dingen waar wij echt vraagtekens bij zetten... Nou, de reacties uh, komen los, zo langzaam aan. Zo vers, vlak na de woorden van minister Kamp en de brief die hij naar de Kamer heeft gestuurd. U zult dat uiteraard horen hier in het NOS Radio 1-journaal. En later ook op Radio 1. Meneer Van der Graag, fijn dat u er was. Oké. Okay. Het NOS Radio 1-journaal Mediaoverzicht. Anouk Thijssen is bij me. Wordt er getwitterd over het gasbesluit? Anouk? Ja, er wordt enorm druk getwitterd en gereageerd op het gasbesluit van het kabinet op Twitter. Veel mensen brengen het in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen... en noemen het politiek opportunisme. En ook wordt geschreven dat Groningen dit nooit zal accepteren. En een ander twittert revolutie in Groningen. Zo. Ja. Um, Franse media dan. Die besteden nog steeds volop aandacht aan de vermeende affaire tussen president Hollande en actrice Juliette Caillet. Volgens de media heeft Hollande vandaag voor het eerst een bezoek gebracht aan zijn vaste partner, Valérie Triweilen. Die in het ziekenhuis ligt na aanleiding van die affaire. Ja, en juist vandaag komt het Roddelblad Clausère, dat ook als eerste de mogelijke affaire melden... met nieuwe onthullingen. De affaire van de president zou namelijk al twee jaar duren. Er was even grote consternatie in Suriname. Het heeft er namelijk gehageld. En dat komt niet vaak voor. Mensen dachten eerst nog dat ze met steentjes werden bekogeld. Maar niet veel later kwam het besef dat het toch echt ijs regende. Hagel in Suriname. Ja, ze konden het niet geloven. Er werd dan ook volop getwitterd over het fenomeen. Iemand schreef bijvoorbeeld uh, gewoon fucking hagel in Suriname en dan ook nog eens zo groot als knikkers. Zo. Wij gaan even naar Tim Steens. In zeker. Vertel eens. Ja, jazeker, Laren. Goed nieuws. Want het is 4-3 geworden voor Nederland. Met nog zo'n drie minuten te spelen. Het was zojuist de vierde strafcorner voor Nederland. Hij werd veroorzaakt door de Australische doelman... die de bal hoog wegwerkte. Dus gevaarlijk spel. Mink van der Weerden pusht de bal kiezelhard in de kruising. En zo staat Nederland met nog drie minuten te spelen. Met 4-3 voor. En als het zo blijft, staat Nederland morgen in de finale. Over het bekogelen van stenen gesproken. Nederland dus met 4-3 voor tegen Australië... in de Hockey World League. We houden u...